Dit is Ewout de Jong met het NOS journaal. De politie heeft de afgelopen nacht in de Haagse Schilderswijk elf mensen opgepakt. In de wijk was het afgelopen nacht opnieuw onrustig. Eer gisteren waren er al ongeregeldheden naar aanleiding van de dood van een Arobaanse arrestant. Gisteren verzamelden zich een paar honderd mensen op een plein. Er ontstonden opstootjes en er werden brandjes gesticht. De elf arrestanten worden onder meer beschuldigd... van openlijke geweldpleging en vandalisme. Straks is er een persconferentie over het overlijden van de arrestant. Inlichtingendienst AIVD mag advocaten niet afluisteren zonder toestemming van de rechter. Dat is de uitkomst van een rechtszaak die was aangespannen door de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten en het advocatenkantoor Prakken d'Oliveira. Dat kantoor, dat onder meer terreurverdacht als cliënt heeft, ontdekte eind vorig jaar dat het sinds 2003 door de AIVD wordt afgeluisterd. Bij gevechten in de Sinaïwoestijn tussen militanten en het Egyptische leger zijn circa 30 doden gevallen. De gevechten van vandaag begonnen met een bomaanslag op een militaire post. Daarna vielen militanten vijf andere posten aan van het leger en de politie. Sinds de omverwerping van de regering van president Morsi in 2013 zijn bij acties van militanten in de Sinai-woestijn honderden militairen en politieagenten omgekomen.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 Het weer zonnig en warm. Het wordt 27 graden op de Waddot op plaatselijk 33 graden land in maart en de komende dagen kan de temperatuur zelfs boven de 35 graden komen. Dit was het DFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht, daar staat tussen Gouden en Woerden acht kilometer na een ongeluk. De vertraging is meer dan een uur, bij Woerden is namelijk één reis ook dicht. Als je nog bij Den Haag rijdt kun je beter omrijden via rotterdam Gorkum. Op de A20 richting Hoek van Holland staat bij de afwit Westley 2 kilometer. Verder is de N11, Leiden richting Bodegraven staat voor de aansluiting A12 2 kilometer. De N211, de weg Hoek van holland Den Haag, is door een ongeluk in beide richtingen dicht tussen Hoek van Holland en Schravenzande. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van twaalf tot twee. En dat was wel nog. Ah, heerlijk koel cool hier. Lang leven de erko zou ik maar zeggen. Ja, jawel. Beetje verkoeling altijd goed. Zorg dat je niet te lang in de zon zit, hè, want dat is helemaal niet goed voor je. Helder. het schijnt vandaag de warmste 1 juli te worden sinds jaren. Ik geloof dat het sinds de 60e jaren niet meer voor en daarvoor was de warmste 1 juli, geloof ik, in 44 of zo. Als ik het allemaal goed onthouden heb, als het werd uitgelegd vanmorgen. Dus het wordt in ieder geval een hele warme 1 juli vandaag. Een van de warmste. Geen record nog, maar het wordt wel een van de warmste. Zelfs bij de vinyl 50 hebben ze het warm, denk ik. die dingen. Want we zetten hem maar vroeg online, dan kunnen we de zon in. Ja. Het strand. Ik heb nog nooit meegemaakt dat hij er zo vroeg was, om 12 uur al. Maar ja, goed, dat scheelt weer een hoop voorbereidingswerk. Kunnen we dat weer lekker doen allemaal. Even kijken wat er allemaal uh, nieuw gebeurd is. Nou, de top 3 is vrijwel ongewijzigd, dat kan ik u wel zeggen. Het is één wijziging. Top 2 is in ieder geval hetzelfde als vorige week. En uh, mag we daarover straks meer natuurlijk in de vinyljaren verder. In de vinyljaren straks, ik zeg het maar vast, uh, wat moeilijke muziek. Want uh, ja, uh, niet, uh, niet van die muziek die iedereen denkt van oeh, lekker. Maar ja, ik vond toch dat het nodig was. Uh, omdat we vandaag even stilstaan bij het ook alweer overlijden... van een van de toonaangevende basgitaarspelers, bassisten ter wereld. Uh, Chris Squire van, uh, van Yes... Ja, we zijn er al wat gegaan dit jaar, jongens. Het is een rampjaar, hoor wat dat betreft. De teller staat bij mij geloof ik al op tien. Tenminste, ja, niet van persoonlijk, maar... mensen die uh, je ja, leuk vindt en die er niet meer zijn dit jaar. Vandaar dat we als classic album in de vinyljaren... vandaag het album Fragile van Yes hebben. met uh, Onder andere natuurlijk de prachtige Roundabout. En nog veel meer moois... Dat is het Classic Album voor vandaag. En voor de rest kijken we natuurlijk naar de vinyl 50. Ja, ja, en het, ja, het gaat allemaal weer een beetje anders. Hè, want we hebben een nieuwe bezetting vandaag. Wat dit programma betreft met ingang van van Heden. Volgende week eigenlijk dus. Nou, volgende week zijn wij er niet. Want ja, wij hebben wat bijzondere omstandigheden. Waardoor wij er niet zijn volgende week. Anders en ik. Zijn terug, Die is er vandaag weer lekker bijgezoomen en dat gaat vanaf nu weer elke woensdag. Donderdag is uh, Dolly de sidekick en op vrijdag Toet. Dus nou jongens, het is weer helemaal geregeld. En op dinsdag, uh, geloof ik, als ik het goed heb ingericht, uh, Inca of Imca. En op uh, maandag bij Cheryl ook weer Dolly. Dus nou, het is een, uh, we zijn weer helemaal klaar. We hebben weer alles ingevuld deze week. En uh, dus dan weet u wat hoe het allemaal gaat gebeuren. Dus vandaag is Angela mijn... Uh, ja, die zit nu natuurlijk achter de computer. Nieuws aan het zoeken, bioscoop. Maar u hoort haar ongetwijfeld vandaag. Straks ook met het volgende programma. En uh, nou ja, we gaan gewoon maar lekker de muziek draaien jongens. Een beetje, als dus je dus gewoon lekker met je benen boven op tafel zit. Op een terras of misschien wel in je, bij je eigen huis. In je eigen tuin. En zo. Dat is ook gisteren gedaan hoor. De hele dag lekker in de tuin gezeten onder het zonnetje, Nou jongens. Het leek wel vakantie. Het leek wel vakantie. Ik werd er helemaal sterker van. Echt waar. Ik werd er, ik werd er sterker van. Ik, ik, ik voelde me voelde mij een stuk stronger. Ik denk, dat gaat helemaal goed. En zo heet ook de eerste plaat. Stronger. Van uh, Clean Bandits. Ja. En dit is dan de eerste voor vandaag. Welkom. En eet smakelijk. Voor zover u gaat eten. People tell me to be cautious.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 Het, gaan het schijnt zaterdag naar de 39 graden te gaan. Volgens de voorspellingen. Maar ja, je weet, ze zijn altijd heel goed in paniek maken in dit land. Maar de berichten zijn, de verwachtingen zijn... dat het, uh, dat het dus vrijdag, zaterdag in ieder geval uh, boven de 38-6 komt. En dat zou betekenen dat we dus een all-time warmterecord gaan scoren. Dat zou zaterdag gebeuren, hoorde ik... Uh, morgen op de radio vertellen. Dus, uh, of het waar is. Als het niet waar is, dan lieg ik in commissie. Maar uh, ik hoorde het wel. Dus dat zou betekenen dat we ook in dit land... Naar de, bijna naar de 40 graden kunnen komen. poe. Nou, dat wordt vrijdag gewoon in de tuin met een bak met ijsblokjes... en er gewoon niet meer uitkomen. Ja, dat lijkt dat me het, het allerbeste. Gewoon in een bak met ijsblokjes gaan zitten. En uh, er gewoon niet meer uitkomen. Ja. <laughs> Goed. Het lijkt me zelfs dat het dan... op strand niet eens lekker is. Stel dat het... Nou ja, dan halen we dat hier niet hoor, in, in, in het Westen. Hier zal dat 34, 35 worden. Maar in Limburg, poepoe. Poep. Nou nou, moet er niet aan denken jongens hoor. Echt niet. We gaan naar de 3 in 1, denk ik. Ja, klopt. Nou, ik heb maar een lekkere zomersse genomen van vandaag. 3 in 1. Ja, met de 4 tops. U hoort ze al in de non-stop straks eigenlijk. Maar ik heb lekker 3 oude. Even rustig. jullie, hoor. Jullie mogen zo. Uh, even denken. Ja, dat was uh, de four tops hè. Ja, ik was een beetje laat, sorry. Ik was even te traag. Maar ja, wat heb je met die warmte? Dan nee, ga je tempo doelen. Uh, de four tops waren dat met uh, de I Can Help Myself, the same old song. En natuurlijk als laatste hoorde nu um, uh, Reach Out, I'll Be There. Dat was de 3-in-1 vandaag. De groep Magic. Daar hadden we het over. Daar komen ze. Too big to be treated small. No way, no Don't blame it, blame it. For trying to be the one who could have it all. You <coughs> no, no, stupid, stupid. Telling you it's dark when you see the light. De zomermuziek, dit toch? Vorig jaar hadden ze ook zo'n zomerhit. Ik weet alleen niet meer hoe, die, hoe de titel daarvan was. Maar... maar dit is in ieder geval de nieuwe... No Way No van Magic. Ik vind het wel lekker hoor. Ik zie mij hier wel bij op het strand zitten... met buigende palmen en een parasolletje. Uh, Angela naast me gewoon een sexy outfitje. Voor uh, Zandvoort en de uh... regio... Ja, ze is terug, dames en heren. U heeft er een tijd niet gehoord, maar ze is nee, terug. Nee, ik ben er nog steeds. Stij... Nou, ik leef je ben, nog. Je bent er, ben er weer. Ik oh? ben er weer, ja. ja. Zellig, leuk dat je er weer bent. Ja, hè? Ja. Nou, ik hoop dat de luisteraars dat ook vinden. Hm. Ja, hoop ik ook. Ja. Hier is het regennieuws met Ansela de Koning. De Reddingsbrigade Nederland verwacht extra drukte rond stranden en binnenwateren... door het voorspelde tropische weer de komende dagen. Geniet van het mooie weer en het water en denk aan de volgende praktische tips. Ga alleen daar zwemmen waar dat is toegestaan... en waar toezicht wordt gehouden door de reddingsbrigade. Drink voldoende water, smeer je goed in tegen verbranding... en zorg ervoor dat u ook in de schaduw kunt zitten. Neem dus een parasolletje mee of zo... Hou kinderen altijd in de gaten, zowel in het water als op het strand... en blijf in het water op een armlengte afstand van kleine kinderen. Doe een kind een 06-polsbandje om met hun naam en uw telefoonnummer... en zorg dat uw mobiele telefoon is opgeladen... en check of u voldoende bereik heeft. Spreek een herkenbaar vastpunt, bijvoorbeeld een verdwaalpaal af... voor als u, u en uw kind elkaar... Kwijtraken. Als je niet kunt zwemmen, ga dan maximaal tot aan je knieën in het water. Zwem niet in de buurt van muien, dus uh, stroming die richting zee trekt. Alcohol en zwemmen gaan niet samen. Dit is levensgevaarlijk en kan uh, uh, door de alcohol in het bloed tot onderkoeling leiden met alle gevolgen van dien. Zwem nooit alleen. Zelfs de beste zwemmer kan in de problemen raken en bijvoorbeeld kramp krijgen of zo. Gebruik bij aflandige wind. Dus wind die richting zee staat. Geen drijvende voorwerpen. Dus geen luchtbedjes en autobanden en dergelijke. Graaf op het strand geen diepe kuilen vanwege instortings- en verstikkingsgevaar. Spring niet van bruggen, sluizen of andere bouwwerken... die daar niet voor bedoeld zijn. En hou u aan de aangewezen zones voor diverse watersporten. En let uh, op het strand en bij alle uh, zwemwater. Op de waarschuwingsvlaggen. Geel is gevaarlijk zwemmen en rood is verboden. En volg uh, altijd de aanwijzingen van de lokale reddingsbrigade op. Want deze weten precies hoe de situatie op dat moment is. Ja, we hebben het allemaal al een beetje gehoord. Het nationale hitteplan is vanaf uh, dinsdag 30 juni van kracht, dus gisteren. En de GGD is daarin partner en voorziet inwoners en zorgverleners van informatie, tips en handelingsperspectieven en adviseert gemeenten bij onder andere evenementen. Nou, even in het kort wat u kunt doen uh, om ongemak tijdens de hitte te beperken. Drink voldoende. We zorgen ervoor dat u echt, echt voldoende drinkt. Ook als u geen dorst heeft. U drinkt te weinig als u minder plast dan gewoonlijk of als de urine donkerder wordt. Bemerk, bedenk ook dat u ongemerkt veel vocht verliest door transpiratie. Dus een beetje uh, wat zoutigs eten is af en toe ook uh, niet verkeerd. Maak het gebruik, uh, matig het gebruik van alcohol. Uh, en een tip, zorg dat u altijd een flesje water bij de hand hebt. Zeker als u naar buiten gaat of met de auto op pad gaat. Beperk activiteiten en doe deze zoveel mogelijk in de ochtend of de avond. En uh, van uh, de redactie krijgt u deze. Pas uw tempo aan. Doe in de in de Zuid-Europa geldende term maniana is er niet... Voor niets. Rustig aan, morgen is er weer een dag. En uh, ook het aanhouden van een siesta is, uh, als het even kan, een aanrader. Drie kunstwerken uit de nalatenschap van Jan Drommel... zijn door zijn weduwe Annelie Drommel aan de gemeente geschonken. Het zijn portretten van bekende Zandvoorders... Uh, onder andere Klaas Koper, de vroegere dorpsomroeper... Bertus Balledux, een ondernemer, en G. Loogman, een onderwijzer. De schilderijen vertegenwoordigen een verzekerde waarde van 6600 euro. De brandweer wil de inwoners van Bloemendaal meer betrekken bij... en informeren over haar werkwijze en inzet bij branden. En dat gaat dan vooral om de natuurbranden in de bossen rondom... Daarom organiseert de gemeente vandaag op woensdag 1 juli een voorlichtingsavond. waarop de brandweer inwoners informeert over de aanpak van natuurbranden. Ook wil de brandweer inwoners inlichten over preventieve maatregelen. die genomen kunnen worden om de, een brand te voorkomen. Als u daarbij wil zijn, de locatie is dorpshuis Bloemendaal vanuit het Vanuit het dorpshuis en het adres is Donkere Laan 20 in Bloemendaal... en het begint om half acht. Met het oog op de EK Zandsculpturen is er ter kantoren van de plaatselijke VVV... een zandsculptuur in de vorm van het oor van, van, Theo, van uh, Vincent van Gogh uh, onthuld. En daarmee wordt een voorproefje gegeven op het Zandsculpturenfestival 2015 dat in het kader van het 125e sterfjaar van de schilder staat. In aanloop naar het festival verrijzen in diverse sculpturen en ze maken tevens onderdeel uit van het Europees kampioenschap... en de daarbij behorende zandsculpturenroute. De werken zijn van een hoog niveau en worden vervaardigd... onder toezicht van de Zandacademie en de World Sand Sculpting Academy, WSSA... Uh, en dat is de toonaangevende organisatie in, op dit gebied. Het is heel verleidelijk om met temperaturen van 30 plus uh, graden... een duik te nemen in een van de vele natuurwateren die onze regio rijk is. Maar pas wel op. Uh, ook de gevaarlijke blauwalg blau vertoeft graag in de plassen en meren in de zomer. Zo ook in Spaanwouden, waar zwemmen op dit moment zeer wordt afgeraden... En ook even kijken naar het kleurtje van het water als het een beetje blauw-groen is. Niet doen. En uh, dat, was, uh, de, dat waren de berichten tot zover. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, eigenlijk overbodig te zeggen dat de zon vandaag ook volop schijnt. En dat het droog blijft. De temperatuur wordt overal tropisch en stijgt naar 32 à 33 graden. En de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidoosten. Komende nacht krijgen we een tropennacht met geen, geen lagere temperatuur dan 21 graden. Morgen schijnt de zon weer flink en loopt de temperatuur zeer snel op. Aan zee wordt het tussen de 27 en de 30 graden. Achter de duinen wordt het 31 tot 33 graden.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 van Tory Kelly. Ook weer nieuw. De Bioscoop Agenda. Ja, ja. Ik was even aan het wachten op de paukenslag. Goed, in de... In Circus Antwoord, uh, bioscoop, draaien de volgende films de komende week. De beruchte San Andreas Breuk maakt zijn gevreesde reputatie waar. Californië wordt getrokken, of getroffen door een allesverwoestende aardbeving... in San Andreas 3D. En deze film draait donderdag... Oh. Oh, die draait dus niet meer. Oh. oh. Nee, hey, was vandaag de laatste keer. Nou, kunnen ze me in ieder geval vandaag nou ja, wat zien? Als u hem nog wil zien vanavond kan het nog om half tien. Dan uh, de film Minions 3D NL Universal Pictures en Illumination Entertainment. en presenteren de vrolijke 3D animatie avonturenfilm voor de hele familie. En deze film draait woensdag uh, tot en met woensdag. De volgende week om um, half twee en om half vier. En zaterdag is de eerste voorstelling om half één. En um, de tweede voorstelling is om kwart over twee. En dat geldt dus ook voor de dagen daarop. Dus alleen vandaag om half twee en half vier. En de overige dagen om half één en kwart over twee. Dan uh, de film Apenstreken in 3D. Het leesplankje komt deze zomer tot leven in de eerste Nederlandse kinderfilm in 3D. En is een ondeugend en leerzaam filmavontuur, bomvol boerderijdieren. Deze film draait zaterdag om kwart over vier. En vervolgens op zondag, maandag, dinsdag en woensdag eveneens om kwart over vier. Dan de film Magic Mike. XXL. En dat is de Nederlandse première. En uh, dat uh, gaat morgen van start. om 7 uur en om half 10. En alle daaropvolgende dagen. eveneens om 7 uur en om half 10. En in verband met de zomer. is er geen filmclub Simon van Kolm. Wij houden u er uiteraard op de hoogte. wanneer deze weer van start gaat. Tot zover. Nou, ze hebben er weer in, die bioscoop. Huh? Nou, uh, in een moderne bioscoop wel, ik heb geen idee. Huh. Huh? Dan lijkt het hem wel lekker toe Dan is het lekker toe voor ja, maar als er geen erko in zit, nou, dank je. Ja, dan ga ik er niet zitten. Nee, dat, dat doe ik liever op een regenachtige middag, weet je ja, wel. Dat, zo is uh, dat. Ja. Oké, okay, nou, bedankt weer. Graag gedaan. Volgende plaat is een, een hele mooie, dames en heren, want uh, uh, dat is van uh, Julia Sara. U zult zeggen wie is dat in godsnaam. Nou, vorig uh, Julia van der Toren heette ze en daarmee uh, won zij, uh, die naam won zij, uh, de, vo de Voice of Holland. Maar ze heeft nu een artiestennaam aangenomen en dat is Julia Sara, Zara met een Z, Z-A-R-A-H. En zij heeft een heel bekend liedje opnieuw opgenomen. Nou was ze daar al goed in. Want we uh, herinneren ons nog wel van Oeps, I Did It Again. Dat was al geweldig. Maar ze heeft nu een oud liedje van uh, BZN opgenomen. En dat is mooi. Echt waar. Dat is niet te geloven. Wil je niet weten? Zo mooi is dat is. Hier is het. I've been told about living like a star, rich and Sell your body and your soul. It's the price you pay. wil opzoeken. Just an Illusion. Prachtige cover van een oud BZN-nummer. Uh... Dit is ook zo mooi. Regen. Maaike Auwboter. De trams, de gezichten, de te drukke wegen. Het heet Anders. De te smalle straten en mijn steeds trager denkende hoofd. En die blik in je ogen die het niet meer gelooft.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 With spirit. Een vloeibare geest. Pff. Die mag je ook wel hebben met dit, uh, dit weer. Gregory Porter was dat. En het, uh, het is er gewoon nieuw binnengekomen in allerlei uh, hitparades en zo. Dus, ja, ik vind het gewoon lekker. Ja, lekker oud. Een beetje, een beetje oud jazzy en zo. Late again. Nou, kom je daar naar bij, man? We zijn op tijd. Ja, nou, dit gaan we dus even niet doen, want dit, ik weet niet wat dit is. Maar dit uh, is uh, geen Steelers World. In ieder geval, dus dat slaan we even over. Hij ziet in allerlei rare remakes van uh, dit soort nummers. Met regime. de Ik si zie je toch